...met het NOS-journaal. In Noord-Ierland is nu ook het coronavirus opgedoken. Volgens de BBC gaat het om een patiënt die van Noord-Italië... ...via Dublin naar Belfast is gereisd. In Italië zijn er nog drie mensen overleden aan het virus. Daarmee is het dodental daar opgelopen tot 17. 650 mensen zijn besmet in Italië. De meeste wonen in de noordelijke regio's Lombardije en Veneto. Alle 300 bezoekers van het carnaval in het Duitse Langbrosch... net over de grens bij Brunsum, zijn bekend. Dat zeggen de autoriteiten tegen de WDR. Ze moeten allemaal twee weken in quarantaine. De feestgangers moesten worden opgespoord... omdat een 47-jarige man die besmet was met het coronavirus... het carnaval daar heeft bezocht. Inmiddels is het aantal besmettingsgevallen... in de regio Noord-Rijn-Westfalen opgelopen tot 20. Bij een schietincident in een woning in Everdingen zijn twee doden gevallen. Het gaat om een 43-jarige politieman en een 40-jarige vrouw. De politie vermoedt dat de man de schutter is geweest... en dat die eerste vrouw heeft gedood en daarna zichzelf heeft verwond. Onderweg naar het ziekenhuis is hij overleden. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen. Meer dan 200 muziekverenigingen in Nederland spelen 5 mei allemaal hetzelfde muziekstuk. Speciaal voor Bevrijdingsdag liet een harmonieorkest uit Twello een nieuw muziekstuk componeren. Dat wordt door alle andere van en muziekverenigingen overgenomen. In die compositie zitten delen van de volksliederen van Canada, de Verenigde Staten, Polen en het Verenigd Koninkrijk. De vier landen die betrokken waren bij de bevrijding van Nederland. In Limburg is code geel afgekondigd. Door sneeuw kan het plaatselijk glad zijn. In hoger gelegen gebieden ligt inmiddels een flink pak. In België is er de afgelopen dagen zoveel sneeuw gevallen... dat er ski- en langlaufpistes open zijn gegaan. In Limburg verdwijnt de sneeuw vanavond weer. Het weer opklaringen en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen is het eerst droog en is er ook wat zon. Later volgt bewolking en regen of natte sneeuw. En dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.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 ga naar cliniclounge.nl en doneer nu. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Afraid to see but I close my eyes. to play this, I this is great. Games van Yellow was dat, dus zeven minuten over negen en dat heeft natuurlijk alles te maken met dit. Ja, wat het rookt zandwoord als het gaat om vervoer over strand. En dan waren er ook een paar, daar donderde ik op in het eerste uur, een paar mensen die dachten er is een sit-in in de gemeenteraad. Die begonnen er een beetje bij te liggen. Ja, dat, dat vond ik dan weer zo'n beetje van, dat gaat mij een beetje weer te ver. Uh, het zegt, het, ik, ik, ik zeg wel, ja, uh, ik, ik, ik, ik ben een liefhebber van de sport. Maar het hoeft ook weer niet tegen elke prijs hoeft het uh, te gaan. We hebben niets voor niets ergens afgesproken met z'n allen... dat er een klein stukje voor onze dierenvrienden en onze dieren zelf iets moet zijn. Maar goed, wie ben ik? En, en ik word misschien alweer uh, straks uh, met pek en veren besmeurd en uh, op een rails uh, misschien door het dorp heen uh, ge, gebonsjoerd. Maar goed, daar heb ik even helemaal mooi uh, niks mee. Ik uh, ben A, wel een voorstander, maar B, wel een tegenstander als het gaat om het uh, vervoer. Zo zit ik in de, de discussie. Goed, uh, dat, dat was één kant van het verhaal. Tweede kant van het verhaal, want uh, we zijn nog niet klaar. Vandaag uh, is er ook nog een officiële song uh, gemaakt door Davina Michel, Een van de mensen die uh, straks uh, gaat uh, ja, uh, de boel op de fanzone gaat uh, presenteren. presenteren. Uh, zingen, moet ik erbij zeggen. Zij, uh, wij kennen haar van de beste zangers. Bij Jan Smit. Dus dat, dat is uh, Davine Michel. En ze heeft het officiële uh, song voor de... Dutch Grand Prix. Beat Me heet het nummer. Uh, je zult het ongetwijfeld wel vandaag of morgen voorbij uh, zien komen. Uh, bij 538 is zie je, uh, ten doop gehouden. En dan zijn er ook nog allerlei schermutselingen geweest... Uh, van een aantal uh, lieden die dachten van... hé, hey, wel leuk. Uh, de baan is open. En uh, er was uh, waarschijnlijk een slimmerik... die had een uh, webcammetje meegenomen. Of een dashcam moet ik eigenlijk zeggen. En die denkt, ik ga ze alvast een rondje me, filmen. Maar dat schijnt uh, alweer van YouTube uh, eraf uh, gehaald te zijn. De officiële uh, meemaken moment is eigenlijk aanstaande zaterdag. Dan uh, kan uh, de Rensportschool Zandvoort al gebruik maken van het vernieuwde circuit. En wat ik me ook heb laten vertellen, om Max komt de baan in weiden. Dus dat uh, is dan eventjes iets later. Goed, ik zit er dus een beetje genuanceerd in deze discussie. Uh, eigenlijk uh, verwijs ik eigenlijk naar het uh, krantenartikel van de Dagblad Trouw. Daarin omschrijft Marco de Mes het geweten van Zandvoort. Het uh, precies het uh, juiste gevoel zoals ik in deze discussie zit als het gaat om het vervoer van de teams over het strand. Bovendien denk ik, dan sta je maar een uurtje eerder op en dan ga je maar gewoon lekker over de weg en uh, verder uh, geen ouwe neel. Want ik moet straks ook allerlei hindernissen gaan uh, ondernemen... omdat het halve dorp uh, een uh, evenemententerrein is uh, geworden. Kortom, van uitstel is geen sprake. Want van uitstel komt afstel. En als je op een gegeven moment dan toch de gore moed hebt... om alles bij elkaar uh, te doen en uh, je knapt het uiteindelijk op... al die klusjes, dan voel je de volgende dag een andere man. En Tibi Floris heeft het erover. Remembering what love feels like eigenlijk over gewoon, ja, je kent het wel, je wil eigenlijk ergens niet aan beginnen en toch moet je het moment pakken dat je eraan moet beginnen. En als je dat dan doet, dan ben je ineens een andere kerel. Da gaat dit, dat is een beetje kort de strekking van het verhaal. Eigenlijk past hij ook, dit, dit fijne liedje, wat die Tibi is, het is eigenlijk een beetje mijn lijflied, A Different Man. En uh, dit zeggende uh, voor de voetballiefhebbers. Ook Ajax had een beetje last van uitstelgedrag. Maar ze hebben de koe bij de horens gevat. En ze staan met 1-0 voor. Dus dat uh, voor de mensen die thuis het voetballen volgen. Maar goed, uh, dat uh, zeggende ga ik nu weer naar de andere kant van het, uh, van het gedeelte van de studio. Want... Uh... Daar staat Melklaar op uh, de akoestische gitaar. Uh, on the moon. Uh, iets verraadt mij dat dat uh, iets met de maan uh, te maken heeft. Maar dan in metaforisch opzicht. Uh, kun je dat uh, iets uh, nader toelichten misschien? On to the moon, ja precies. Uh, klopt, in metaforisch opzicht. Ja, heel simpel gezegd. Eigenlijk is het gewoon een, een liefdesliedje. Ah, <laughs> oké. Okay. for the same Walk straight through fire Cause nothing can touch me in the light of day And at night I'm protected by your desire Oh, we'll come a long way Cause nothing can harm us now us now. Zeker. Uh, dat uh, was het uh, eerste liedje van uh, het laatste blokje van twee. Uh, dat gebeurde met de akoestische gitaar. Uh, want het uh, laatste nummer, dat is weer op de piano. En uh, Melle zit uh, klaar met Hard. Hard Race, yes.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 Ja, dat was hem, Meller. Um, hij uh, heeft uh, net uh, twee uh, nummers uh, gespeeld. Straks gaan we nog even met hem uh, praten over die EP. Want uh, we willen natuurlijk ook weten hoe die ontvangen is en uh, wat er uh, nog uh, verder op stapel uh, staat. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog even pittige muziek. Ik kreeg net een beetje van. Uh, draai eens even wat uh, rock. Nou, rock and roll. Forever zit ik er maar. <middels> niet de enige Zwolse band die vanavond in dit programma Alternative FM is te horen. Nee, er komt er zo direct nog een. En dat is uh, Lisa's Lion, die komt straks nog voorbij. Maidstone en The Road die hebben niet zo lang geleden ook hun uh, materiaal laten horen in uh, de... 10 geloof ik, in, in, uh, heen, in Hilversum, Heemstedehoek. Daar, daar, daar hebben ze nog niet eens uh, van dat soort zalen. Um, goed, uh, de twee nummers uh, hebben we zo, de, zo even achter elkaar verwerkt. Ik denk dat ik ook weer iemand uh, ergens uh, blij heb gemaakt. Ergens een antwoord want die vroeg er echt uh, specifiek op. Zo van, ik wil een beetje stevige muziek uh, horen. Nou, uh, we zijn nog niet helemaal klaar met uh, het, uh, de categorie stevige muziek. No. Dit is er ook nog uh, eentje die nog redelijk in de buurt komt. Emmy. Okay, I always knew that we weren't made for each other. Uh, gebeurt het uh, vaak uh, dat we dus een beetje muziek uit het uh, wat uh, noordelijke gedeelte van Nederland uh, krijgen. Dit komt ook uit het noorden van Nederland. Newland heet uh, de band en ze komen uit Harlingen. Nummer dat heet Just Like Bowie. Haal ik er denk ik ook wel een beetje uit, want uh, ja, ik denk dat ze een kleine knipoog, misschien wel meerdere knipoog hebben gemaakt uh, daarover. Um, uh, hij zit er nog, uh, mellen, want uh, ja, het, uh, de, de, de, de uh, de dingen zitten erop. De live uh, songs hier in Zeker. onze studio. Um, even nog over de EP. Want uh, ja. Ja, die heb je natuurlijk nu uh, uitgebracht. Klopt. Uh, de vraag is... Uh, zijn er eigenlijk ook al de nodige reacties op uh, gekomen op de, de EP? Dat is eigenlijk uh, waar ik ook ja, een beetje benieuwd naar ben natuurlijk. Ik heb uh, veel goede reacties gekregen. Uh -huh. En uh, ja, eigenlijk alleen maar positief. En uh, hij is ook wel vaak beluisterd. Vaker dan ik eigenlijk had gedacht... Uh, ik hoopte, ja, je hebt op Spotify altijd ja. dat uh, minder dan duizend tekentje, weet je wel. Ik hoop ja. daar gewoon in ieder geval overheen te komen. Maar ondertussen is uh, de eerste single al bijna 7000 keer geluisterd. En uh, hm? de tweede ook uh, richting de vijf. En uh, ja, gewoon veel goede reacties gehad. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Ja. Dus, ja. dus, het, dus het gaat uh, wel de goede kant op. Moet je ja. er dan ook zelf uh, wel een beetje aan werken... om dat uh, voor elkaar te krijgen? Ja, dat wel. Veel, ja. uh, veel promotie en veel optreden. en uh, nou ja, Dingetjes als dit doen werkt natuurlijk ook uh, ja. goed. Want uh, ik denk dat je... Uh, hè, als je gewoon nog iemand hebt... die het een en ander voor je zou kunnen regelen... zou dat natuurlijk een slok op een borrel schelen. Maar dat moet je nu ook eigenlijk allemaal zelf doen. Nou ja, ik heb wel, uh, wel wat mensen die me helpen. En, uh, maar dit blijft altijd voor een groot deel gewoon zelf uh, dingetjes doen. Uh -huh. um, en ik denk dat dat ook eigenlijk altijd zo blijft. Want hoeveel, hoeveel mensen er nou in je team zitten... uiteindelijk uh, ben ik het toch zelf en is het toch mijn muziek. Dus ben ik ook zelf verantwoordelijk voor wat er mee gebeurt natuurlijk. Uh -huh. Dus uh, nou ja, goed. Dan heb je het in ieder geval zelf in de hand. Uh, dus als er iets uh, verkeerd zou uh, kunnen gaan, dan, uh, dan weet je dat je jezelf uh, het een en ander nou kan ja, verwijderen. Ja. Uh, is dat ook iets uh, wat, uh, wat enorm uh, scheelt in dat, uh, in dat opzicht? Dat je het uh, ja, dat dat, dat zelf uh, dan voor je, ja, je kop zou kunnen slaan als er iets misgaat? Uh, is dat uh, ook een paar keer uh, gebeurd? Nou ja, ja? Uh, het is meer dat het wel fijn is om alles in eigen hand te kunnen hebben... dat je in ieder geval zelf uh, creatieve, de creatieve keuzes kan maken die je zelf wil. Want je mm hoort -hmm. wel vaak... Uh, nou, als er een groot label achterkomt of zo... dan uh, willen die nog wel eens zich bemoeien met ook het creatieve proces... los van uh, het promoten alleen. Dus dat is wel fijner aan dat ik dat nu allemaal zelf kan doen. Mm -hmm. Maar goed, ja als er, als er uh, een groot label of, uh, of iets achter zou zitten... dan Gaat het natuurlijk wel sneller met de promotie omdat er gewoon een groter budget is, zeg maar. Ja, wow. ja. Um, nou heb je denk ik ook wel een, een achtergrond in de muziek? In, heb je ook iets van een ondergrond, een educatieve ondergrond, om het netjes te zeggen? Um, nou ja, ik uh, studeer nu aan het conservatorium in Haarlem. Ja. En uh, daarvoor heb ik eigenlijk altijd gewoon zelf muziek gemaakt. Dus ik heb niet heel veel lessen gehad. Mm -hmm. Ik had op de middelbare school wel muziekles, maar um, niet, uh, niet veel individuele les gehad. Ja. Uh, behalve ooit op de cello, daar ben ik mee begonnen toen ik vijf jaar oud was. Uh, toen heb ik uh, cello les Ben je met klassieke klassiek uh, een begonnen? Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, nou ja, toch overgegaan naar het zingen en het gitaarspelen. En uh, nu dus in het derde jaar van het conservatorium in Haarlem. Ja. Ja. Uh, bewust voor die opleiding gekozen? Of had je ook nog een keuze uh, om naar een andere opleiding te gaan? Ja, ik heb stem. auditie gedaan voor, voor drie verschillende conservatoria. Ook nog Codarts in Rotterdam en uh, uh, conservatorium Amsterdam. Uh -huh. Ja, ik had eigenlijk niet echt een voorkeur. Uh -huh. Dus uiteindelijk toch maar uh, naar Haarlem gegaan. En ik denk dat dat wel... Uh, ja, daar ben ik wel... Uh, erg tevreden. Dus. Ja, was het wat makkelijker om uh, geografisch gezien... dan naar Haarlem te gaan... in plaats van bijvoorbeeld Codarts in Rotterdam... Um, en uh, de conservatorium in Amsterdam? Nou ja, ja, ook maar... De, elke school heeft ook zo zijn eigen, zijn eigen sfeer... en zijn eigen punten waar het op focust. En, op die manier. Uh, ja. ja, precies. Dus nou, wat Haarlem wel goed doet... is dat ze eigenlijk alle aspecten uh, goed behandelen. Dus niet alleen het muziek maken zelf... maar je krijgt ook... Uh, Lessen in het promoten en het ondernemen, uh, ondernemende gedeelte. Zeg ja, nou. ja, ja. Ja. Uh, en dat merk je nu eigenlijk ook al uh, terug uh, door met uh, deze EP. Uh, verder ja, ja, daar heb ik het uh, al Het uh, Is leuk als je over promotie begint. Want uh, vanavond uh, ben jij, uh, ja, wat een paar weken geleden hadden we Kai hier zitten. K.Y. Ja. Uh, die had ook al een 11 uh, meter pitch bedrieven. heb jij ja. ook weer? Hè? Ja, ik zou bijna zeggen. 30 seconden is gewoon veel te weinig. Ja, dat is ook zo. <laughs> uh, en dan nog meer in de nacht ook. Dus ja, je moet... Precies, dat is het. Gewoon uh, blijven promoten. en hmm. uh, Wat het dan ook maar is, inderdaad. Al oh, is het om 1 uur s'nachts en, uh, <laughs> en 30 seconden. Maar goed, als het, ja. als het uh, goed bevalt... dan gaan ze wel een heel nummer draaien. Maar, ja. Uh, ja. Dus het betekent dat je je zo goed mogelijk... moet uh, zien te verkopen straks. Ja. ja. Daar komt het wel in feite 30 eigenlijk 30 op neer. Seconden, ja. ja. Even nog over de nabije toekomst. Dan uh, we zitten er toch in de ja, radio. Tuurlijk. Dus je ja. kan altijd nog even wat zeggen. Komt Precies. er nog wat aan? Nou ja, uh, eigenlijk wel. Ik ben nu bezig met uh, een nieuwe EP alweer opnemen. Zo. Uh, is ja. dat ook zoiets? Hè? Ik hoor vaak van uh, geen albums meer, maar meer EP's. Is, nou. ik dat, uh, is dat ook iets wat, wat, wat je meekrijgt? Uh, ik, nou ja, ik, ik hoor dat ik heel vergelijk. Ik ver. zou het wel heel tof vinden om ook een heel album op te nemen. Maar ja, er zijn een paar dingen... Dat is één gewoon uh, heel veel duurder. Hm? Dus, uh, en de tweede is... Uh, ja, of het heel veel meerwaarde heeft op dit moment... weet ik niet zo heel goed. Omdat... Ja. Uh, kijk, met zo'n EP of, of singles... Daar, daarmee kan je al makkelijk nieuw publiek werven, zeg maar. En als er eenmaal een fanbase of publiek is... dan wil ik zeker wel een album ja. gaan uh, En een album moet ook... Uh, een beetje bij elkaar passen. Hè? Dus ja. Er moet eigenlijk een uh, thema... of er moet een thema in terug uh, te ja. vinden zijn. Ja, en dat precies. is altijd wat, wat lastiger... als je dus 10, 11 nummers... en gaat dan nog maar eens kijken... Ja. Wat, uh, wat er bij elkaar past. Ja. Maar ja, dat, is ook, dat vind ik ook juist alleen maar heel, heel tof... Om, uh, om naar te zoeken... naar zo'n connectie. Maar, ja. maar het is inderdaad meer... Um, de meerwaarde voor... een. Het bandje is er nog niet heel erg voor, voor een album. Dus dat komt ja. meestal pas wat later. Ook als je naar, uh, naar grote bands van nu kijkt, die hebben toch ook wel va vaak, voordat het eerste album kwam, al één uh, of twee EP's uitgebracht. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is regelmatig al voorgekomen. Ja, ja. Uh, goed, Bella. Ik uh, dank je voor de komst ja. hier naar de, de burelen van Zetter van Ja, dank je wel. Want uh, dat. Uh, en wellicht dat we in de nabije toekomst wat van je gaan horen. Want ja, ja, de, opst de opstap heb je gehad natuurlijk met de <laughs> robak, daar wordt. Ja. Ben je er ook nog iets mee? Even afsluitend dan toch de allerlaatste vraag: ben je er nog iets mee opgeschoten met wat de jury tegen je gezegd heeft? Uh, nou ja, bij de Rob Acta was het natuurlijk maar één ronde. Dus dat was vrij kort. Maar we hebben ook in Leiden nog meegedaan aan een... Uh, Gebroeders Nobel. Ja, precies. Dat de Noble ik award. Al. ja. Award. Ja, ja. uh, die hebben we uiteindelijk gewonnen. Dus daar hebben we nog, ah. nog van alles aan overgehouden. Ja. Maar ja, ook de Rob Acta, Ook dat soort dingen. Als het maar één optreden... Je komt toch steeds uh, weer nieuwe mensen tegen. En ja. mensen die jou weer gaan volgen. Dus dat uh, is het belangrijkste. Ja, en, en, en, en de jury... Daar zit altijd uh, toch wel muziekkenners in... die hier ja. daar wat opbouwende kritiek uh, Tuurlijk. geven. En ja. dat zal in Leiden niet anders geweest zijn. Nee, dat is ook zo. Maar het, ja. is, het, is, uh, ja, het is maar net een soort smaakding. Uh, Elke elk van die wedstrijden heeft toch ook zijn eigen genre een beetje. Ik ja. kan me er alles bij voorstellen. Dank voor je komst. Yes, en, en, en graag tot een andere keer. Zeker. Dat was Melle. Wij gaan nog eventjes wat, wat verder met, met een beetje de muziek hier te, te doen. Dat doen we met, met deze. Dat zei ik net. Een Zwolse band hadden we net al gehad. Hier hebben we de, nummer 2. Lizzie's Lion heet de band. En dat nummer dat heet Ramble. Think where I cannot see I'm deeper than the deepest sea Deeper than the deepest sea of Skin was dat met een uh, nieuwe uh, materiaal. Morgen gaat uh, wordt hij gepresenteerd. En dan, uh, ja, dan gaat op, wordt hij op alle platformen wordt uh, uh, ja, min of meer uh, wereldkundig gemaakt. En wij hadden de primeur. Ramble hoorde hij ervoor van Lizzie's Lion. En uh, ja, dan hebben we nog uh, deze band. Dat zei ik al: het noorden uh, is in opkomst. Blood Crawls was dit of is dit van Meadow Lake. En dat waren ze, Lake. We hebben er nog eentje die we nog kunnen draaien. Dat is een band die we nog niet zo lang geleden hier in de studio hebben gehad. New Bliss, ze hebben samen met de Golden Boy nog niet zo lang geleden Paradiso nog op stel te weten te zetten. De afsluiting van deze Alternative FM vandaag. Volgende week zijn we er weer. Flawless dag! En straks veel plezier natuurlijk met het country programma. Try to leave